Zes uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Met In Dit Uur, ik zei het u net al, terugkijken. Maar ook, ook, ook de finale van de ploegenachtervolging. Daar zijn wij niet bij, maar bij dat baanrennen. Fantastische sport gaat dat worden. We ontvangen Nienke de Jong, columniste en schrijfster van het boek Vrouw kijkt sport. We zijn benieuwd wat zij vandaag gezien heeft. Eerst het NOS nieuws van zes uur met Jan van der Putten. De belangrijkste Europese beurzen zijn 2 tot 4 procent hoger gesloten. De AIX eindigde 2,57 procent hoger op ruim 330 punten. En dat is de hoogste stand sinds maart. De belangrijkste reden voor het optimisme zijn nieuwe cijfers over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Daar kwamen veel meer banen bij dan werd verwacht. Egon en ING waren de grootste stijgers. Het aandeel Heineken steeg 3,4 procent. Beleggers zijn blij met de deal tussen Heineken en de brouwer van het in Azië populaire Tiger bier. De huidige groot aandeelhouder van brouwer Asia Pacific Breweries accepteerde vandaag het bod van 3,3 miljard euro van de Nederlandse multinational. Bierbrouwers uit de hele wereld richten zich op dit moment op de snel groeiende Aziatische markt. De nieuwe commandant der strijdkrachten Tom Middendorp... heeft zijn eerste bezoek gebracht aan Afghanistan. En was de afgelopen dagen in Mazar-i-Sharif, Kunduz en Kabul. Zo heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Generaal Middendorp, die de leiding over de strijdkrachten... eind juni overnam van Peter van Umm, bezocht in Mazar-i-Sharif de Nederlandse F-16-eenheid. In Kunduz ging hij mee op patrouille... En na zijn bezoek aan Afghanistan vloog Middendorp naar Oost-Afrika... waar Nederlandse schepen liggen die meedoen aan de anti-piraterijmissie Ocean Shield. Syrische asielzoekers die demonstreerden bij asielzoekerscentra in Heerlen en Arnhem... hebben hun protestactie gestaakt. Ze reageren daarmee op een brief van minister Leers aan de Tweede Kamer... waarin staat dat Syriërs met een terechte vrees voor vervolging... voorlopig niet worden teruggestuurd. De demonstranten waren bang dat ze naar Syrië terug moesten... omdat het beschermingsbeleid waar ze onder vielen vorige maand afliep. Minister Leers noemt de veiligheidssituatie in Syrië zorgwekkend. Syrische vluchtelingen die reden hebben om bang te zijn... voor vervolging in eigen land, krijgen daarom in Nederland bescherming, zegt Leers. Op 1 juli zaten in totaal 500 Syrische asielzoekers... in Nederlandse opvangcentra. Zes mensen hebben aangifte gedaan van mishandeling door een zelfbenoemde therapeuten uit Nijmegen. De 50-jarige vrouw zou haar cliënten tijdens bezinningsbijeenkomsten hebben getrapt en geslagen. Ook gooiden ze slachtoffers op de grond en trok ze hard aan hun haar. De Nijmeegse werd eind juni opgepakt. Buren hadden de politie gebeld omdat ze gegil hoorden uit het huis van de zogenaamde therapeuten. Agenten vonden in de woning een zwaar mishandelde jonge vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er nog meer meldingen van mishandelingen binnengekomen. Maar wilden deze slachtoffers geen aangifte doen. Het OM wil niet zeggen waarvoor de slachtoffers hulp zochten. De vrouw uit Nijmegen was nergens geregistreerd als therapeut. In een viaduct in Rotterdam is een wietplantage ontdekt. Agenten ontdekten de kwekerij onder het Varkenoordviaduct... doordat ze een henneplucht roken. Ze gingen op onderzoek uit en vonden een afgesloten ruimte... met meer dan 400 planten, lampen en andere benodigdheden voor de hennepteelt. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt... van het elektriciteitsnetwerk van het viaduct. Twee weken geleden werd in een viaduct bij de A73 in Noord-Brabant ook een hennepkwekerij gevonden. De politie weet niet of er een verband is tussen die kwekerijen. Op de Olympische Spelen in Londen is het Rick van der Ven niet gelukt brons te veroveren bij het handboogschieten. Hij verloor van de Chinees Dai in de shoot-off. Dai schoot de pijl dichter bij de roos. Zeiler Pieter Jan Posma is in de Fin-klasse tweede geworden... in de tiende race. Eerder vandaag won hij de negende wedstrijd al... en in het algemeen klassement staat hij nu derde. Zondag varen de beste tien zeilers de afsluitende medal race. En de Nederlandse dressuur liggen op koers... voor een medaille in de landenwedstrijd. Na de Grand Prix staat de equipe derde in de tussenstand. Het weer nog van het zuidwesten uit enkele buien. Minimumtemperatuur van vannacht rond 13 graden. Morgen eerst zon, later van het westen uit buien met kans op onweer. En het wordt 21 tot 25 graden. Na morgen elke dag wat buien, maar ook zon. ANEB Verkeersinformatie. Op de A6 Emmeloord richting Rust staat file tussen Band en Oosterzee, 5 kilometer. Ze zijn er bezig met het opruimen van een gekantelde vrachtwagen. Dat gebeurde al aan het begin van de middag. Twee rijstroken zijn dicht, blijft alleen de vluchtstrook over. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is het bij tijd en weide wat drukker... tussen Zwijndrecht en de randweg van Dordrecht, 4 kilometer. Ja, dat komt natuurlijk omdat de A27 tussen Gorkum en Breda helemaal dicht is... in zuidelijke richting door werkzaamheden. Die duren nog tot maandagochtend. En door die afsluiting loopt het ook vast op de A59 vanuit Den Bosch... bij Knopend Hooipolder, 5 kilometer. U kunt daar dus alleen rechtdoor. En onderrijders via de N3 staan in de file van Papendrecht naar Dordrecht... voor de aansluiting met de A16, 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Daar staan ze, de winnaars. En daar zijn de medailles.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 Het is uh, bijna zeven minuten over zes. Zo natuurlijk het vervolg van het baanwielrennen op de Olympische Spelen. En u hoort de reactie van de coach van handboogschutter Rick van der die Net naast het bronsgreep. En eerst gaan wij het hebben over de weesmedicijnen. Uh, Hier zijn live vanuit Londen: Tom van Hek en Lucella Carasso. Ja, die hoorden er nog wel even te komen. Want we hadden het vorige uur al even gehoord. Een Haakse apotheker wist jarenlang een prima medicijn... voor een jongen te maken voor zo'n 3000 euro per jaar. Een uur geleden hoorde u dat. En toen een gespecialiseerd bedrijf de ontwikkeling van dat geneesmiddel overnam... werd het medicijn 50 keer duurder. Uh, redacteur Gezondheidszorg is Rinke van der Brink van uh, onze eigen NOS. Rinke, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, dit is een discussie natuurlijk die op gang is gekomen vorige week. Dit voorbeeld heb je boven tafel weten te krijgen. Na al die discussie... Um, kan je het verhaal hierachter nog eens even schetsen. Dat, dat verhaal van die hele dure medicijnen... voor een beperkte groep patiënten. Um, ja, nou, in dit geval gaat het om een, een jongetje... Van, uh, dat in 1996 is geboren. Turks jongetje met een, een enzym in zijn lever. Dat ontbreekt waardoor hij zijn urine niet goed uh, afbreekt. En als er niet iets aan gedaan zou worden, zou hij zichzelf in vrij snel tempo vergiftigen. en zijn hersenen gewoon kapot maken door ammoniakvergiftiging. Uh, die diagnose stelde een dokter in Rotterdam. Die heeft een apotheker in de buurt waar hij woont gebeld. en gezegd: Van. Uh, zou jij daar iets tegen kunnen maken? Die apotheker is gaan zoeken. Die heeft een grondstof gevonden. Heeft iets gemaakt in zijn eigen apotheek. En uh, daarmee kon de jongen gewoon leven. en werd die ziekte heel efficiënt bestreven. Dat kostte. Kleine 3.000 euro per jaar. Dat is jaren zo gegaan tot in 2002... het bedrijf Orphan Europe bij die apotheker aanklopte. En zei, uh, wij hebben subsidie gekregen om een weesgeneesmiddel te ontwikkelen. Wij gaan een medicijn tegen die ziekte maken. En dat kan je volgens bij ons bestellen. Toen dat er was, is hij dat gaan doen. Dat was op zich handig voor die apotheker. Want hij had allemaal bureaucratische rompslomp ervan. Kon dat nauwelijks declareren omdat dat geneesmiddel wat hij maakte... formeel niet bestond. Dus hij dacht, daar ben ik vanaf. Dat kind krijgt wel zijn medicijn opgelost. Tot hij zag dat dat dus 150.000 euro ging kosten per jaar in plaats van zijn 3.000 euro. Dat is dus een factor uh, uh, 50. Is daar een soort van verklaring voor? Dat, ja, maar 50 dat klinkt veel. Is daar een soort van verklaring voor? Laat, laat ik me het even maar vragen. Dat het bedrijf 50 keer zo duur was. als wat die apotheker zelf maakte? Nou, die, de, het verhaal van het bedrijf is: wij maken eigenlijk iets anders. We nemen dezelfde grondstof. maar die gaat bij ons door een proces. waarin het een paar keer wordt gezuiverd. tot het 100% zuivere grondstof is. En die apotheker zegt het bedrijf. Daarbij blijft een heel veel, heleboel vervuiling eigenlijk. Eigenlijk achter in dat middel 7% zegt het bedrijf. De apotheker zegt dat is onzin. Maar behalve dat zuiveringsproces, wat ingewikkeld is... moet dat bedrijf ook aan allerhande voorschriften voldoen van de Europese en de nationale regeringen. Ze moeten voortdurend rapporteren wat het effect is van die medicijnen... op die paar patiënten. En dat zijn er veertig in de hele wereld. Dus dat is echt een zeer beperkte groep. En, en dus alles wat er gebeurt met die patiënten moeten zij verzamelen... constant en steeds doorgeven aan de autoriteiten... in alle betrokken landen en de Europese autoriteiten. Um, dat kost veel geld en tijd. Luister even naar de directeur van Orphan Europe, Koen de Baats. Wij maken het geneesmiddel maar voor 40 mensen wereldwijd. De apotheek heeft uiteraard niet al de kosten die wij eraan hebben. De winsten die eraan verbonden zijn, zijn heel miniem. En ons bedrijf ja, die spendeert die winsten dan nog aan, aan opleiding voor, voor medische mensen. Wij zijn geen liefdadigheidsinstelling. Wij maken wel winsten. Onze winsten worden gemaakt door een aantal producten... Te samen te kunnen genereren, dat maakt een kleine winst voor het bedrijf. is natuurlijk een, een, ja, een, een, een verklaring: 50 keer is wel heel veel. Vorige week kwam in die berichtgeving bij die, bij die speciale medicijnen ook al zoveel over prijsverschillen van hetzelfde medicijn in verschillende landen. Ben je daar nog wat verder mee gekomen? Ja, nou, dat ging met name over de middelen tegen pompen en Fabrie, waarmee dit hele verhaal is begonnen. Het college voor zorgverzekeringen, die gaat over de inhoud van het verzekerde pakket, stelde in een conceptadvies, wat wij zondag bekend hebben gemaakt, voor om de vergoeding voor die middelen af te schaffen, omdat de beperkte werking daarvan, volgens dat CVZ... niet opweegt tegen de enorme kosten die variëren... van 2 tot 700.000 euro per jaar per patiënt. Nou, daar zie je dat met name het middel tegen pompen... dat in Amerika ook op de markt is... daar kost het eh, bijna de helft van wat het hier in Nederland kost. Uh, toen we dat uh, maandag bekendmaakten... zei het bedrijf de volgende dag op zijn website... dat we ons vergisten, dat dat niet klopte. Uh, dinsdag hebben we laten zien met uh, opnames van de website van het bedrijf in Amerika... dat het dus wel degelijk klopte, dat het middel daar heel veel goedkoper is. Um, vervolgens commentarieerde het bedrijf weer op zijn website... want ze willen ons niet te woord staan... Uh, dat er misschien wat verwarrende elementen in ons berichtgeving uh, zaten. Ze zeiden niet meer dat we fout zaten. En, en dat is toch wel heel veel betekenend... de prijsinformatie op de Amerikaanse website... dus wat het in Amerika kostte, is er gewoon afgehaald. Voor de donkere maand. Ja, is, is gewoon weg. En dan nog even tot slot. Want als je een medicijn gaat namaken wat al bestaat... dan snap ik dat dat niet zomaar mag. Want dat heeft zo'n firma ontwikkeld. Maar in dit geval is het dus een medicijn als het ware ontwikkeld door een apotheker... Daar, daarna nagemaakt door een firma. Is dat een groot verschil? Dat is een heel groot verschil. Um, die, die firma heeft dat wel gedaan uh, op verzoek van de Europese autoriteiten. Er is Een, een jaar of twaalf, dertien geleden heeft de Europese Unie... Uh, farmaceutische bedrijven, vooral kleine, een beetje high-tech bedrijven... gevraagd om voor dit soort zeldzame ziekten medicijnen te ontwikkelen. Grote bedrijven willen dat helemaal niet. Het is een veel te ingewikkelde, veel te kleine markt. Daar zijn subsidies voor vragen om, dus dat is wel op verzoek gebeurd. Maar het blijft natuurlijk wel gek dat uh, dat bedrijf... toen die apotheker door wilde gaan met die pati ene patiënt in Nederland... toen uh, zijn eigen in de apotheek bereide middel te geven... dat hij toen een proces werd aangedaan door het bedrijf... dat hem ervan beschuldigde, eigenlijk uh, ja, hun middel te pikken. Terwijl het in feite toch min of meer andersom was. Hè? Het bedrijf heeft wel gelijk dat zij meer aan die zuivering doen, dat geloof ik allemaal wel, maar het ja, was toch de apotheker die begon. De Nederlandse rechter heeft dat ook uitgesproken, dat de apotheker daardoor mee mocht gaan, en ook dat die stof zuiver genoeg was. Maar die apotheker heeft in 2008 de handdoek in de ring gegooid omdat die murf gebeukt werd en niemand hem steunde. Nou, de discussie is een week geleden begonnen, uh, Rinke. Dit zal ongetwijfeld niet uh, de laatste bijdrage van jou erover geweest zijn. Dank, Rinke van der Brink, redacteur Gezondheidszorg bij de NOS. Dan de Olympische Spelen. Bijna had Wietse van Alten een opvolger gehad. Van Alten haalde in 2000 in Sydney bron. dan hebben we het over boogschieten. Zijn pupil Rick van der Ven was er dichtbij vandaag... maar gaf het brons op het laatst uit handen. Hij werd vierde, zijn coach. Onwijs dichtbij. Uh, hij heeft het ontzettend goed gedaan vandaag... Uh, ja, Jammer dat het niet geresulteerd heeft in, een, in de derde plaats. Maar ja, ik denk dat wij, eh, ik, eh, iedereen heel trots mag zijn op, op deze prestatie. Je hoort vaak in de topsport, het gaat over flow. Hè? Was dit nou een schoolvoorbeeld van in een flow zitten? Ja, ik denk het wel. Uh, ik weet niet of je dat zo moet, ja, om mag noemen of mag zeggen. Kijk, een flow, uh, dat, dat overkomt je. En het heeft natuurlijk alles te maken met je voorbereiding. Hoe je zelf de wedstrijd ingaat. je ja, kunt niet anders constateren dat, uh, dat, dat dat heel goed ge gebeurd is vandaag. Maar misschien heeft het ook wat te maken met het schitterende begin van de dag. Hè? Als je meteen die nummer 1 verslaat. Ja, dat, dat is aan de ene kant mooi. Aan de andere kant, uh, wij hebben natuurlijk uh, zelf ook op de voorgaande wedstrijden gekeken. Wat het niveau van Rick ook al hoger was dan die, die jongen uit Korea. En het was natuurlijk wel uh, een man om te kloppen hier op, op deze spelen. Um, maar ja, hij heeft geen vreugdedansje gedaan Nadine. We zijn uh, even rustig naar, de, naar het hotel gegaan. Eventjes uh, voorbereid en... Uh... En we zijn teruggekomen. Ja. Uh, en met wat voor idee ga je die, die kwartfinales dan in? Met het idee van alles is mogelijk? Nou ja, je gaat gewoon de wedstrijd in zoals je de wedstrijd in moet. Uh, iedere wedstrijd op zich. Iedere keer opnieuw. En uh, ja, gewoon je best doen. Ja. Um, het is een lange dag. Hè? Uh, veel wedstrijden. Je moet, uh, je moet continu geconcentreerd zijn. Hoe moeilijk is dat om die concentratie te behouden? Dat is lastig. Zeker als je bedenkt dat we al bijna anderhalve week bezig zijn hier. Het is een extreem lang toernooi. Uh, maar ja, goed, dan helpt, dan helpt het gewoon als je, als je goed voorbereidt en goed fit hier aan de start verschijnt. Ja, want hij verloor op een gegeven moment die halve finale. Wisten ze dus dat hij nog het brons moet gaan strijden. Kan het ook te lang duren zo'n dag? Dat, ja, dat, dat, je, dat je niet meer uh, zo top bent als aan het begin van de dag, zeg maar? Nou, dat kan. Maar gelukkig is dat bij ons, uh, bij ons niet het geval. En ik denk bij alle, alle jongens die hier uh, bij de laatste vier zitten. Is het, uh... ja, laatste vraag. Uh, wat is nu het gevoel aan het einde van deze dag? Ontzettend tevreden. Ontzettend tevreden dus, maar toch helaas die vierde plaats. Het blijft nog een beetje knagen. Dan gaan we het hebben over de beurzen, over tevreden mensen gesproken. Want de grote Europese beurzen zijn met enorme winsten gesloten. Flinke winst, 2,6 de AIX procent omhoog. Gisteren hadden we het nog over de grote domper, weet u nog wel. Mario Draghi had wel veel woorden, maar nog niet een echt grote reddingsactie aangekondigd. En alles ging naar beneden. Ik ga erover praten met Jean-Paul van Oudreusde van RBS Markets. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, gisteren heeft iemand mij uitgelegd op deze zender waarom het allemaal zo naar beneden ging. En volgens mij gaat u mij nu uitleggen waarom het allemaal zo omhoog gaat. Maar is daar een verklaring voor? Nou, het is toch wel duidelijk. De, de week van Mario Draghi. Uh, die is natuurlijk heel hard bezig om de neuzen in Europa dezelfde kant uit te krijgen. Uh, gisteren uh, zijn zijn berichten zo uitgelegd uh, dat men dacht van... Oh, wie weet krijgt hij toch niet iedereen mee. Uh, daar heeft de markt nog een nachtje over geslapen. En vandaag leek het er toch sterk op dat men zei van... nou ja, laten we dat commentaar van gisteren nou niet al te serieus nemen... en gewoon naar voren kijken, want er zitten meer pluspunten in dan minpunten. Als u... Uh, dit, ik mag dit iedere dag doen en dan legt u mij dat uit... en vele van uw collega's. Maar wat mij altijd zo opvalt is dat het dan collectief eerst allemaal slecht is... en nu weer collectief goed. Hoe, hoe verklaart u dat? Nou, kijk, we hebben... Uh, ik denk dat er, de markt werkt vaak met, met omslagpunten En wat we natuurlijk een paar weken geleden hebben gezien van Angela Merkel... dat die opeens toch open stond voor een meer Europese aanpak... vanaf dat moment zijn de beurzen positiever geworden. En uh, dat zie je vaak niet op één dag, dat zie je over een langere periode. En we zitten nu dus gewoon in een positievere trend. En als je daar elke dag... Een stukje van meepikt en met iemand over praat. <laughs> ja, dan, dan komt die positieve trend dagelijks terug. Maar nou was er ook de Spaanse premier Arroy. Dan mag je best optimistisch zijn, maar die zegt, nou om geld op te halen met die hoge rentes van ons, dat wordt lastiger en lastiger. Eh, kortom, hij zei een beetje indirect we hebben hulp nodig, hè? Nou, kijk, ik denk uh, om, om een kritische uh, noot te plaatsen bij de stijging die natuurlijk vandaag fantastisch was. De vraag is ook in hoeverre Mario Draghi nou echt mandaat heeft. Want we weten natuurlijk wel dat de Bundesbank helemaal niet zo'n grote fan is van het plan wat hij voorstelt. En voorlopig is het niet meer dan een plan. Waarvan de markt dus denkt van hij zou wel eens gelijk kunnen krijgen, maar we zijn er nog lang niet. En als we even weggaan van Europa naar Amerika. Hè, daar kwamen goede cijfers over de werkloosheid in de Verenigde Staten. Hoe, hoe zien die eruit? Ja, de, de werkloosheid, het aantal gecreëerde banen uh, in juni was hoger dan verwacht. Uh, verwacht was 100.000 banen en het cijfer kwam binnen op 163.000. Uh, als je dat weg wil halen bij de waan van de dag, hè, want, want veel cijfers zijn op dit moment in Amerika positief. En iets langere termijn kijkt, dan zie je dat in een verkiezingsjaar over het algemeen uh, cijfers wel eens beter uitkomen. Eh, dat is natuurlijk beter als je herverkozen wil worden. U bedoelt dat het uh, geflateerd is, dit? Uh, Daar kan je nooit een vinger achter krijgen, zeker ook niet vanuit mijn positie. Maar er is uh, toch wel iemand die maar, dat controleert, mag je hopen? Dat mag je hopen. Ja, en maar ik, bij... ik ben er... er niet zeker van zo te horen. Nou, ik, ik, ik, het, het is opvallend dat er op dit moment uh, eigenlijk op het werkloosheidscijfer na alle cijfers die we verder hebben gezien uh, positief. En het wil ook niet zeggen dat het geflatteerd is. Het wil alleen zeggen dat pijnlijke maatregelen om de economie beter te maken vaak niet worden genomen in een verkiezingsjaar. He, dus, dus het is logisch dat als je natuurlijk de economie stimuleert... en dat is natuurlijk ook iets waar uh, de Fed en Obama mee bezig zijn. Ja, dan dan dat komen er vanzelf banen bij. komt in goede cijfers. Ja. Ja, en daar wordt op gestuurd. Alleen dat neemt niet weg dat de onderliggende problemen daarmee nog niet verdwenen zijn. Nou zitten wij hier in uh, het huis wat de naam heeft van een bierbrouwer... en die sloot vandaag 3,4% hoger omdat er ook bijzonder nieuws over was. Hè? Ja, die hebben een overeenkomst gesloten met Fraser en Nieve. Uh, om, om hun belang in, uh, in Azië, in Asia Pacific Breweries, over te nemen. Nou, dat is een partij uh, die maakt het, het zo, populaire zogenaamde Tiger Beer. Uh, Azië is natuurlijk een sterk groeiende markt, Zuidoost-Azië. En vandaar dat uh, Heineken daarvoor beloond wordt. Ik denk mede ook omdat Heineken in het verleden wel bewezen heeft om dit soort overnames goed te kunnen verwerken. En werd beloond met een uh, plus van ruim 3%. Bijna 330, de beurs gesloten. Lekker weer in Nederland begrijpen. Wat gaat u met een heerlijk gevoelend weekend in? Heerlijk naar de Olympische Spelen <laughs> kijken. Nou, Goed wensen zei. wij u veel plezier. En maandag kan vast voor iemand uitleggen waarom het een beetje op laag gaat. of gaan we door omhoog? Ik, ik denk dat deze positieve trend de komende weken nog gaat aanhouden. En ik zou zeggen, maar belt u, blijft... u gerust op maandag <laughs> nog even. Zullen we doen. En blijft u ondertussen luisteren, want dan kunt u gelijk even horen hoe het bij het baanwielrennen gaat. Sebastian Timmerman. Dank u ging heel goed met de Nederlandse vrouwen. De eerste twee kilometer zaten ze dik onder het Nederlands record. Maar in de laatste kilometer wordt toch te veel tijd toegegeven... om in ieder geval het Nederlands record te verbeteren. De tijd die Kirsten wild, Amy Pieters en Ellen van Dijk... in november van het vorig jaar reden bij de wereldbekerwedstrijd in Astana. Die ze wonnen gaat er net niet aan. Drie minuten 21 seconden en 602 duizendster... betekent wel in ieder geval dat Nederland na vier landen voorlopig bovenaan staat. Maar er komen dus nog zes landen. Er komen hele sterke landen. Als je bedenkt dat het wereldrecord op naam van natuurlijk Groot-Brittannië... een uh, seconde of uh, zes bijna sneller is... dan weet je eigenlijk wel genoeg dat, dat, dat, er, uh, nou, dat deze tijd niet genoeg gaat zijn om mee te doen. In ieder geval om de uh, gouden medaille. Ik had de Nederlandse dames ietsje sneller verwacht. Het is de eerste keer trouwens dat de ploegenachtervolging wordt verreden bij de vrouwen. Op een uh, Olympisch toernooi sinds 2008 wordt het verreden op het WK. Ik had er iets meer van verwacht van Kirsten Wild, Amy Pieters, Ellen van Dijk... We moeten zes landen gaan wachten. voordat we weten wat deze tijd, die 321.602, precies waard is. Radio 1. Sportzomer tweet. Laten wij die tussentijd ja. gebruiken voor Luc. Ja, kink. Je hebt even zitten wachten, geloof ik, Luke. Dat maakt niet uit. Vijf. Ja, daar kan Twitter, hè. Dus, Helemaal uh, twitters bijgekomen. Precies, natuurlijk. dat is alleen maar goed nieuws voor mij. Een Enorme sensatie is er namelijk op Twitter. Rick van der Ven is trending ja, topic geworden. Ja, en de boogschieter uit Os versloeg de absolute topfavoriet uit Zuid-Korea. Ging daardoor naar de kwartfinale en daarna naar de halve finale. En de Hunger Games waren nog nooit zo spannend. Dat was eigenlijk een beetje de teneur op Twitter. Typisch Rick reageert Karin van der Ginte op het nieuws dat de ijskouder van de fan de wereldrecordhouder naar huis schiet. En Jeroen 12 die houdt de stemmingen lekker in. Als van de fan straks verliest, dan heb je helemaal niets aan het feit dat je de wereldkampioen verslagen hebt. Dankjewel Jeroen. Nou, toen kwam die halve finale. Die verloor die helaas. En uh, het 1 BVD die heeft toch respect voor van de fan, ondanks alles. Het witvoet die zegt, jammer maar, damn, wat is die gast goed. De kerel, brons zou leuk zijn, maar je hebt al laten zien uit welk hout ze je sneden. Nou, toen kwam dus die wedstrijd om het brons en ging het helaas mis. Maar toch, veel respect voor Van der Ven. Even het Winkelmans noemt Van der Ven op Ed Winkelmans hem de coolste sporter van deze Spelen. Iets anders dan. Leuk spelletje voor vanavond. Als we weer allemaal kijken naar London Late Night. Op dat moment draait Twitter echt overuren. En dat komt allemaal door Mart Smeets. Of hashtag Demart, zoals hij heet op Twitter. Ik uh, krijg net ja, het bericht Twitter, binnen dat ja. er een mooie Twitter gaande is. Dankjewel, Mart. Want online is hij overal te vinden. En uh, Mart Smeets, de bingo-kaart. Lekker meespelen met de typische Mart-uitspraken. Want wie ontdekte als eerste de kenmerkende Martjes als we zijn een gek volk? Ik ga nu iets heel gek zeggen. Ook dat is topsport en ook dingen als wij normale mensen. Hier zetten we nu een streep onder. En ook diep, diep respect en het woord onwaarschijnlijk op alle manieren. Je hebt onwaarschijnlijk veel karakter getoond vanmiddag. Op die manier inderdaad. De bingo-kaart is gemaakt door een kenner, ik weet niet precies wie, maar hij zuist nu echt over het internet via Twitter. Spaar ze allemaal, je kan hem downloaden vanaf mijn Twitter, twitter.com slash Luke. Thank you so much, Dank je wel, thank you en bingo. Dan, hashtag moderne olympische sporten is opnieuw training topic, afgelopen week al in het Engels en nu ook bij ons populaire sporten die nu nog niet olympisch zijn of bestaan, maar dat wel moeten worden. Het moderne gezegde strapt af met de sport iPadminton. Andere suggesties zijn een kleiduif seren, bij atletiek de hink, stap, stop, kruisboog, tweeten. Ed Boudewijn Koning komt met het synchroon belastingontduiken. Vincent de Lange pleit er op zijn Twitter voor dat Mario Kart... een Olympische sport moet gaan worden. Peter Koeman bedacht een sport waar hij dan weer goed in is. Op Ed Koeman Peter op het het Plasma schermen. En als je zelf ook eentje wil bedenken, dat kan... moet je meedoen via hashtag moderne Olympische sporten. En dan nog even het finale van het, EK, van het boogschieten. Die ging tussen... Ach, wat maakt het ook uit. Het is boogschieten. Goed, uh, morgen dan is uh, Anne de Jong hier en maandag dan ben ik er weer. Tot dan. Het lekker verder. Dank je wel, uh, Luc. Wij gaan uh, naar de dressuur bij de paarden. Adelinde Cornelissen kende een goede kramp vandaag. Ze zette de tweede score van de dag neer. Dat deed ze natuurlijk met haar paard Parsifal. De Britse Dujardin deed het nog net een tikje beter. Dat klopt, ja. ja ik heb het er niet gezien. Ik was natuurlijk zelf al bezig met Parsifal in de voorbereiding... Maar het zal allicht goed geweest zijn. Edward Gallenakie van Gunst gaf gaven aan vanwege het teamresultaat. Omdat er geen strepenresultaat is. Er zijn drie ruiters en die drie tellen dat ze het redelijk behoudend hebben gereden. Het zag er bij jou niet behoudend uit. Nee, nou moet ik zeggen, ik kan uh, Pasival ook eigenlijk niet echt behoudend rijden, denk ik. Ik bedoel, die heeft ook een beetje vertrouwen nodig en, en leiding nodig dat hij naar binnen kan gaan, durft te gaan... Uh, het was nou ook inderdaad weer, hij kwam binnen en altijd zoiets van, oeh, spannend genoeg. Dus uh, ja goed, dan, je calculeert wel een beetje wat je op dat moment kan doen. Maar uh, ja goed, op een gegeven moment dan moet je ervoor rijden toch? Dan was jij uh, bij de Olympische Spelen van Hongkong, uh, was je reserve, zat je op de tribune. Dit is jouw rijdend Olympisch debuut. Uh, was het een voordeel dat je daar al een beetje die gekte hebt meegemaakt? Ja, dat denk ik zeker wel. Ik heb daar veel van geleerd inderdaad. Uh, ja, de wedstrijd is eigenlijk gelijk. Ik bedoel de tegenstanders waar je normaal tegen rijdt rij je nou ook tegen. En, uh, en de proef is gelijk. En, en, maar ja, het is natuurlijk wel een beetje een andere hype eromheen. En het wordt natuurlijk nog wel aardig uh, links en rechts zijn je getrokken qua media. Dus wat dat betreft was het wel goed dat ik dat al een keer uh, van dichtbij had uh, kunnen zien. Normaal zouden de medailles nu beslist zijn. Engeland, Duitsland, Nederland. Dus het brons. Nu hebben we dinsdag de ook Grand Prix speciaal. Ben je daar blij mee? Ja. Ja, die kan nog van alles gebeuren. En ik denk, het is eigenlijk mooi dat het over twee wedstrijden gaat. Dat is denk ik zo eerlijk mogelijk dat het over meerdere dagen gaat. En uh, ik ben er wel blij mee. En ligt Parsifal de Grand Prix beter of ligt de Grand Prix specialen beter? En wat zijn de elementen daarin? Uh, zijn de moeilijkheden sneller op elkaar volgend in de special bijvoorbeeld? Ook dat. En in de special zit ook voornamelijk veel uh, passage en uitstrekken. En dat, Sterke punten. Dat zijn inderdaad uh, punten wat Parsifal uh, leuk vindt zelfs. Dus uh, ja, wat dat betreft komt die special hem eigenlijk wel goed. Dus wie weet schuiven we nog een uh, medaillekleur op? Ik weet niet, ik denk dat we allemaal ons best gaan doen en uh, ervoor gaan. Het mediaoverzicht. In het Parool gaat het allemaal over zwemster Ranomi Kromo Jojo. Een sportmarketeer zegt dat de sponsors nu voor haar in de rij staan. Want juist in tijden van crisis hebben bedrijven behoefte aan positieve publiciteit. Bovendien ziet ze er goed uit en is ze goed gebekt. Ik zeg er zelf bij, ze heeft overigens ook heel hard geswommen. Dat zal er ook wel belangrijk zijn. Omroep Gelderland heeft het over de vrijspraak van Linda Huiskamp. Zij zat in Australië toen ze een auto-ongeluk kreeg waarbij haar vriendin omkwam. Voor het veroorzaken van het ongeluk had Huiskamp tien jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Maar ze werd dus vrijgesproken. Omroep Gelderland pakte er flink mee uit. Er was zelfs een live tv-verbinding met het ouderlijk huis. In Culemborg bij de familie van Linda, daar is verslaggever Annemiek Schakelaar. Ja Annemiek, is het feest daar? Buiten hangt de vlaggelandhuis, slingers aan de pui. En ook hier binnen staan al uh, bloemen op tafel. En uh, ja, bij al die steunbetuigingen en die blije bloemen staat een hele blije moeder. Ik huilde van geluk toen ik het goede nieuws hoorde, zei die blije moeder. Ze komt naar huis, inderdaad. Duurt nog een week, maar ze komt naar huis. We hebben vanochtend al even contact met haar gehad via Skype, via internet. En uh, ja, hoe was ze er zelf onder? Opgelucht, ontzettend opgelucht. Ja, en de vader ook. En ze hadden een glaasje champagne in de hand. En ze gingen lekker uit eten. In Duitsland raken ze maar niet uitgepraat over het donorschandaal. Duitse artsen zouden patiënten tegen betaling voorrang hebben gegeven... op de wachtlijst voor orgaantransplantaties. De fractievoorzitter van de SPD, Frank-Walter Steinmeier is dat... is er nog steeds woedend over. Logisch, zegt het Duitse journaal. Want hij heeft uh, zelf een nier afgestaan aan zijn vrouw. De politicus eist harde straffen. Hij vreest dat de Duitsers anders hun donorcodiciel weggooien. De conclusie van veel mensen op straat: organen zijn blijkbaar alleen beschikbaar voor mensen met geld. Dat is tragisch, vind ik. Dat men zegt: Als ik geld heb, dan kan ik me alles kopen. En als ik geen geld heb, dan moet ik vroeger sterven. AT5 brengt vandaag een verhaal over twee onnozele dieven. Die hebben namelijk onlangs een bewakingscamera gestolen terwijl het gewoon aanstond. Uh, daardoor zaten ze vandaag in de Amsterdamse versie van Opsporing Verzocht. Een monteur is vrijdag 20 juli beveiligingscamera's aan het installeren voor een bedrijf in de Louis perenstraat in Amsterdam. Ineens merkt hij dat een van de buitencamera's geen beeld meer geeft. Buiten blijkt dat er alleen nog een snoer hangt, de camera is verdwenen. Gelukkig heeft de camera dan wel de volgende twee verdachten vastgelegd. De twee dieven kwamen dicht met hun gezicht bij de lens... toen ze de camera van de muur haalden. Dus ze staan er letterlijk en figuurlijk gekleurd op. En steeds meer media ontdekken de Australische schoonspringer Matthew Mitchum. In Australië zelf is hij al beroemd omdat hij in 2008 olympisch kampioen wordt. Maar nu verovert hij de rest van de wereld onder meer... omdat hij een van de weinige openlijke homo's is op de Spelen. Eentje met zelfspot. Mitchum heeft ook al een paar keer halfnaakt in tijdschriften gestaan. Tussen de olympische wedstrijden door vermaakt hij zich op Twitter... met... Juecal speler. Heel goed, <laughs> dankjewel. Ik denk, wat staat daar nou? Jucalille spelen. Sommige Twitteraars geloofden niet dat hij een Jukelille heeft, dus zette hij gisteren het volgende filmpje online. All the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 De nieuwe commandant van de strijdkrachten, Tom Middendorp... heeft zijn eerste bezoek gebracht aan Afghanistan. Hij was de afgelopen dagen in Mazar-i-Sharif, Kunduz en Kabul. Middendorp nam in juni de leiding over de strijdkrachten over van Peter van Uhm. Het is Heineken gelukt de Aziatische brouwer van het populaire Tiger bier over te nemen. Het bot van Heineken van 3,3 miljard euro op ruim de helft van de aandelen is geaccepteerd. Veel bierbrouwers willen uitbreiden naar Azië omdat daar steeds meer bier gedronken wordt. En een vrouw uit Terneuzen die een auto in brand stak... deed dat uit wraak op de man die vorige week twee ponies doodde. De paarden van de vrouw staan in dezelfde wei als waar die pony's stonden. De man die zondag de twee ponies de keel doorsneed, zit nog vast. Dat zijn hoofdpunten van het nieuws. En dan het weer Gerrit Hiemstra. In bijna het hele land is het droog. De zon schijnt en het is aangenaam met 20 tot 24 graden. In Zeeland trekken echter buien binnen vanuit het zuidwesten. En de komende uren trekken die verder naar het midden van het land. Vannacht trekken ook enkele buien over. In de kustprovincies is de kans daarop het grootst. Elders is het helder. plaatsen enkele mistbanken koelt af naar een graad of 13. Morgen is een dag met een afwisseling van zonnige perioden en enkele stevige buien. De eerste helft van de ochtend is het droog. Daarna beginnen de buien te ontstaan. Vooral morgenmiddag kan het bij buien ook onweren. Tussen de buien schijnt de zon. De kans op een droge dag is het grootst in het noordwesten en in het zuidoosten van het land. Het wordt een graad of 20 aan de kust, tot plaatselijk 25 in het oosten en zuiden. De wind waait morgen uit het zuidwesten is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En zondag is het mooi weer, er is kans op een enkele bui, maar de zon overheerst. Het wordt dan opnieuw 20 tot 24 graden en opnieuw is er ook weinig wind. Na het weekend blijft het nog een paar dagen lichtwisservallig. Vanaf woensdag verdwijnen de buien en gaat de temperatuur naar zo'n 25 graden. ANUB ah, Verkeersinformatie. Er zijn nog een paar hardnekkige problemen op de weg. Al zijn het er niet veel. Op de A6 Emmeloort richting Jouren. Daar staat voor Oosterzee 4 kilometer Fiede. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Er kantelde daar vanmiddag een vrachtwagen. Beide rijstroken zijn dicht. U kunt er alleen langs via de vluchtstrook. Op de A10 Oost staat Vielen een ongeluk voor het Amstel Business Park 5 kilometer. Dat is richting Amersfoort. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is het wat drukker. Uh, bij Dordrecht staat 3 kilometer. Dat komt door de afgesloten A27 tussen Gorkum en Breda en zijn werkzaamheden. En daardoor loopt het ook vast op de A59 vanuit het Den Bosch. Voorknopend Hooipolder 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Vijf minuten over half zeven. Wij debatteren zo over de stelling... verbod op homodiscriminatie moet in de grondwet. En we hebben hier in de studio schrijver-columniste Nienke de Jong... schreef een boek over vrouwen die naar sport kijken deden vandaag zelf. Eerst gaan we overigens even met z'n allen nog kijken. Nienke, als je even mee omkeert, want we gaan even naar het baanwielrennen... zoals Jan Timmerman. Vrouwen in de baan daar uh, ja. bij de ploegenachtervolging... en Nederland inmiddels gezakt naar de tweede plaats. De laatste kilometer van Nederland, dat is het grote probleem geweest. Daarin uh, verspeelde Nederland al te veel tijd ten opzichte van dat Nederlands record. Ruim anderhalve seconde. Maar we zagen net de Canadezen. Tara Whitten, Gillian Carlton en Jasmine Glasser. En die pakten dus ook de meeste tijd op Nederland in die laatste kilometer. En zijn uiteindelijk bijna 1,8 seconden sneller dan Nederland. Snelste tijd 3 minuten, 19 seconden en 816 duizendste nu voor de Canadezen. Nederland staat tweede. En er komen nog vier landen. En je moet bij de top 4 komen. Wil je nog kans maken op het goud. Anders is brons het hoogst haalbaar. En ik vrees voor Nederland voor het Nederlandse drietal... Kirsten Wild, Amy Pieters en Ellen van Dijk... dat dat er uh, ga, van gaat komen. Amerika is op dit moment bezig... met Sarah Hammer, Dodgy Baus en Jenny Reed. Ze hebben er uh, 2500 meter op zitten... van de 3 kilometer. Dus zijn er bijna. Ze zijn op dit moment nog ietsje sneller... dan uh, de Canadezen waren. We beginnen nu toch wel behoorlijk wat uh, tijd in te leveren. Sterker nog, aan de overzijde... met nog anderhalve ronde eraan... waren ze langzamer dan Canada. Laatste ronde gaat in. Nu wordt er een uh, versnelling doorgevoerd... En daardoor zijn de dames weer sneller dan Canada. Maar er wordt veel te hard doorgereden, volgens mij, door Sarah Hammer. En de andere twee houden dat tempo niet meer bij. En het gaat om de tijd van de tweede vrouw. Hier komen de Amerikanen aan. De Canadese tijd gaat er dan toch aan. Uiteindelijk nog met 14e. Canada of Amerika nu dus op de eerste plaats. Canada zakt naar plaats 2. Nederland zakt naar plaats 3. En er komen nog drie landen aan. Australië, Nieuw-Zeeland en natuurlijk de wereldrecordhouders, Groot-Brittannië. Sebastiaan Timmer was dat vanuit het velodroom op het Olympisch Park hier in Londen. Aangeschoven, zei ik u al net in de studio. Nienke de Jong, columnist en schrijfster van onder andere het boek Vrouw Kijkt Sport. Welkom, allereerst. Dankjewel. Um, wij gaan eens even praten over de vrouw die sport keek vandaag. Want je bent naar sport geweest. Wa waarom ben je hier überhaupt? Uh, zeg maar. Ja, ik ben hier met een, een organisatie. Uh, Ellie en die uh, laten aan Nederlanders uh, zien wat er allemaal in Londen gebeurt. Dus ik ben op een expeditie uh, uh, gezonden ja. met een vriendin. En wij zijn dus gisteren naar het boksen geweest en naar het badminton, en uh, vandaag naar het zwemmen. En eh, dan zie je daar, er zitten hier ontzettend veel vrouwen en mannen door elkaar te kijken. Waarom is een vrouw kijksport. Waarom is die anders dan een man kijksport? Want deze man heeft dat boek niet gelezen. Nee, oké. Okay. Nou ja, het was eigenlijk vrouw. En vrouw kijkt sport, maar ook eigenlijk leek kijkt sport. Want eh, in mijn boek leg ik uit dat als je maar een heel klein beetje van sport weet. dan wordt het heel erg leuk om naar te kijken. Ik zat bijvoorbeeld eh, gisteren bij het badminton. Ik weet ongeveer wel iets van badminton, van hoe de puntentelling gaat. Maar als je dan ziet van, ah oh ja, deze lijn is in en deze lijn is uit. en zo moet je serveren en dit moet er gebeuren. Dan dan wordt het leuk om naar te kijken. Dan boeit het je. En dan, dan blijf je kijken. Anders denk je, ja jongens, uh, rot maar op met En is jouw stelling dan dat vrouwen dat minder hebben dan mannen? Of heb je het alleen over jezelf daarmee? Nou ja, het was een beetje zo'n kapstok waar je het aan, aan op kon hangen. Um, ik denk wel dat vrouwen over het algemeen misschien minder weten... Dat was ook vooral over voetbal, dat soort ja, dingen. Ja, nee, dat, nee. Dat, dat wil ik wel. Nou, de vrouw wordt al wat allergisch zorg <laughs> ik nog niet, hoor. Dus ik ga op, hoor. Ja, ik ben nee, zelf graag ja, vanaf kijk hier in dat Holland House meer dan de helft is vrouwen. Ja. Die het idee dat ze ook nog ontzettend betrokken. Kijkers en supporters zijn ook. Ja, precies. Nou, het was meer dat ik in mijn omgeving het heel erg merkte. Dat, uh, ik keek bijvoorbeeld al heel veel naar wielrennen en ik wist er ook al veel van af. Maar als vriendinnen dan, dan zeiden, ja, wat vind je daar nou aan? En zodra ik dan even middag met ze op de bank zat en liet zien van... oh ja, zo werkt wielrennen, dan vonden ze het leuk. En dus, mijn eerste boek dat ik met Marijn de Vries heb geschreven heette Vrouw en Fiets. dachten we, nou, maken we nu. Vrouw kijkt sport. Maar er zijn ook heel veel mannen die het kopen voor een vrouw en dat stiekem dan meenemen naar de wc als ze een grote boodschap gaan doen. En dan leren ze ook weer wat bij hoor. Dus. Wat kunnen we leren uh, hier op de Olympische Spelen? Bijvoorbeeld zie je een voorbeeld. Uh, een heleboel sporters zijn Olympisch. We hebben het vandaag zelf gezien. Laten we het eerlijk bekennen. Er is uh, uh, handboogschieten. Dat is een sport waar wij ons in Nederland... over het algemeen niet zoveel mee bezighouden. En precies wat je zegt. Je duikt daar dan even iets in van tevoren als je hier zit. Wat zou dat kunnen leren? Moeten we bij evenementen zelf? Moeten wij hier zittend als medium veel meer uitleg geven? Wie moeten dat eigenlijk doen? Ja, ik denk dat de, de commentatoren daar ook echt... ontzettende grote rol in spelen ik merk het nog thuis als in Nederland, uh, als je op Twitter kijkt, uh, als mensen een turner zitten te kijken. Hans van Zetten heeft echt zo'n beetje een eigen fanclub inmiddels, omdat hij zo goed uitlegt wat er gebeurt, uh, waar je punten voor krijgt, waar je niet punten voor krijgt, dat je het als je de middag zit te kijken, het ineens veel beter begrijpt. Dus geef lekker veel uitleg, net zoals bij judo, dat is ook zo'n sport waarvan je denkt, ja... Ik zag niet precies wat er gebeurde, maar er heeft blijkbaar iemand gewonnen en dan gefeliciteerd. Uh, weet en, je. en dan mis je eigenlijk ook gelijk de spanning. Als je er niet ja. vanaf, veel vanaf weet, dan vind je het ook niet nee. interessant. dan denk je toch ook bij het uh, tien meter liggend schieten. Ja. Om de hoek schieten. Ja. Het, zal, het zal allemaal wel. Ja, nee, dan wordt het leuk. Dus, nou, ben je ook vast in dat huis uh, hier geweest. Mm -hmm. uh, en uh, wij hebben soms de indruk dat het een heleboel mensen... eigenlijk niet eens uitmaakt wat de uitslagen zijn. Want we hebben tot nu toe nog geen enkel verschil... tussen winnende <laughs> en verliezende avonden kunnen ontdekken in dat huis. Dus hoe belangrijk is het eigenlijk? Is het ook een soort beleving, die Olympische Spelen? Of gaat het wel degelijk om het begrijpen van wat je ziet? Nou, ik denk, als je hier zit in dat Holland House, inderdaad... dan is het gewoon alleen maar beleving. En uh, de tap staat open en er is een band die liedje speelt... en die brult heel hard, het is een nacht mee zoals je aan mijn stem kunt horen. Maar uh, thuis op de bank denk ik wel dat het ontzettend veel uitmaakt. Want uh, je ziet dat bij de sporten waar de Nederlanders actief zijn... dat er ontzettend veel, ook op sociale media, waar ik dan zit te kijken... ontzettend veel gebeurt en mensen zetten de tv ervoor aan... en kijken met z'n allen. Ja, en als het dan teleurstellend is... ja, dat is toch wel... En, en als ze succes zien, dan zijn het voornamelijk de vrouwen, hè, op dit ja. moment? Ja, goed, hè? Ze kijken weinig, maar ze doen veel, hè? Ja, nou, ik had het... Dus ik kijk helemaal niet weinig. Oh, sorry, ik, ik, kijk, het pas, allemaal bestrijden. ik kijk alles, ja. Nee. nee, je hebt ook helemaal gelijk. Nee, nou ja, ik, ik had het in de trein met een, vriendin, met een vriendin met wie ik hier ben, hadden we het erover. En toen zeiden we, volgens mij is het het grote verschil dat bij de vrouwenteams uh, veel minder gezeik is geweest de afgelopen maanden. Als je de mannen acht en de vrouwen acht bij het roeien vergelijkt. Ja, Hoewel de coach, Susanna Chase, die zei gisteren: de helft van wat er is gebeurd. hebben we godzijdank binnenboord, kamers weten te houden. Ja, acht vrouwen in een boot. Ik bedoel, volgens mij. Maar ze heeft in ieder geval bij ons gebracht. Precies. Maar het is opvallend dat de laatste Olympische Spelen. het is niet alleen nu. het vrouwen-aandeel in onze successen aanzienlijk groot is. De enige verklaring vanuit jouw invalshoek. voor waarom wij toch echt structureel langzamerhand met vrouwensport veel beter aan het worden zijn dan met mannen? Ik weet het niet. Volgens mij we zouden een hele theorie erachter kunnen bedenken. Maar volgens mij zijn bijvoorbeeld mensen zoals Marianne Vos en Renome Cromovicoujo gewoon zulke enorme talenten. Die kunnen bij de mannen ook alweer opduiken. Maar dat zijn, die zijn gewoon uniek. Ik vind het ook een beetje sneu voor hen. Als we zeggen ja. Ja, het zit in het eten. Nee, of zo. Nee. nee, nee. Maar het, noem maar eens wat ja. namen. Inge de Bruin, uh, Ankie van Gunsven die nog meedoet, Leontien van Moorsel. Wij met het buitenpiet van de Hoogband toch vooral van. Uh, excellerende vrouwen moeten ja. in de laatste tien jaar. Vrouwenhokjes, vrouwen, de vrouwen vrouwenhockeyers vrouwenhockeyers, nu ook weer. Ja. Vrouwenwaterpolo. Dus Lucella uh, keek mij zo aan: van, is dit nieuw? Nee, dit is een Ik nee. nee, dagen, mocht ik het niet noemen. Dus nou, ik nou, ben blij nou, dat jij het nou ook de Ik hou zet. me aan de feiten. Ja, feit, en hoor. bij de, de mannenhokjes was ook veel meer gezeik dan bij de vrouwenhokjes. Dus dat, uh, ja, misschien is het dat. Word je hier veel aangesproken op te spelen, uh, op jouw boek, hè, voor zover mensen jou kennen. Is het een onderwerp dat leeft onder de vrouwen? Uh, nou, Ik ben hier gelukkig uh, lekker uh, anoniem, dat scheelt. Uh, maar uh, ja, ik, volgens mij leeft het wel ontzettend. Uh, en is het ook heel leuk aan de spelen dat je dus ineens kaarten kunt kopen voor dus iets waar je helemaal niks van weet. Maar dat je gewoon de sfeer wilt proeven. Want jij hebt hier zitten kijken naar sport. Wat verandert er voor jou? Vrouw kijkt sport. Wat is er voor jou deze twee dagen veranderd? Ja, Ik weet ineens dingen over boksen. Ja, daar wist ik echt helemaal niks vanaf. Ik dacht dus nog dat er nog zo'n vrouw dan met het rondebord zo door de ring ging lopen als er een volgende ronde aankwam. Ik wist helemaal niet hoe dat werkte met de jurypunten en dat soort dingen. Dus ja, als ik nu weer eens een keer boksen op tv zie, dan... Ik snap het nu. Ik weet wat er gebeurt. Ik weet nog niet precies over al die slagen, maar... De boodschap is helder, volgens mij, voor ja. ons allen. Wat wordt je volgende boek? Wat gaat de vrouw uh, doen? Je u nu sport gekeken. Laat ik denk vrouw. eerst vrouw, uh, vrouw krijgt slaap, zeg maar. Want ik ben ontzettend moed. <laughs> dus eerst vrouw krijgt slaap, en daarna zien we wel verder. Nou, en ga je vanavond terug of ga je nog na de etappe hiernaast uh, terug? Ik, ik moet vanavond alweer met het vliegtuig terug. Nou. Dus morgen weer sport kijken en luisteren. <laughs> precies, precies. We gaan heel veel uitleggen. En je ontzettend dank ja. uh, dat je hier wilde zijn. Graag Dion. Dank je wel. Turn me on Something about the clouds and her mixed She wasn't too bright But I have to tell When she kissed me She knew how to get a kiss I'm u ja, aan het uitzenden en het is wel het eerste plaatje overigens pas wat we af moeten kondigen. Er is heel veel voorbereid maar het is het nummer 1 van de lijst. Raspberry Barrett mm -hmm. natuurlijk van Prins. De Radio 1 Sportzomer aan de lijn. Vandaag luidt de stelling verbod op homodiscriminatie moet in de grondwet. Voor het eerst is er namelijk een meerderheid onder de politieke partijen in Nederland die hier voor zijn. Geef uw mening door op radio1.nl of u het daarmee eens of oneens bent met die stelling. Wij praten verder met Boris van der Ham, Tweede Kamerlid van D66... en zo ook journalist en blogger Joost Niemuller. Meneer van der Ham, goedenavond. Goedenavond. Ja, bent u bent het natuurlijk eens hè, met die stelling. Ja, we hebben al twee jaar geleden een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Euh, met daarin inderdaad het, he, artikel 1 van de grondwet. Daar staan allerlei gronden waarop je niet mag discrimineren. Maar daar staat nog niet in uh, hetero- of homoseksuele gerichtheid. Dus geaardheid. En ook handicap staat daar niet in. Daar zit een hele geschiedenis aan vast. Daar gaan we het ongetwijfeld zo meteen nog wel over hebben. Maar wij maar vinden het eigenlijk nu? logisch. Mag ik ja, nu? Destijds, toen de grondwet werd geschreven, de laatste versie werd geschreven in 1983. Toen werd er gezegd ja, handicapper aan toevoegen. Moeten we dat nou wel doen? Hè? Want hoe moet je nou precies gehandicapte mensen gelijk behandelen met niet gehandicapte mensen? En ook homoseksualiteit, heteroseksualiteit, moeten we dat nou zo benoemen in de grondwet? Ja, is, is dat eigenlijk nog wel genoeg algemeen geaccepteerd? Nou, als je nu kijkt naar het Nederland van 2012, zie je dat we vinden dat gehandicapte mensen eh, zoveel mogelijk bij de samenleving getrokken moeten. Worden. Dus dat is alle reden om dat ook in de grondwet te zetten. En ook eh, homo- en heteroseksualiteit hebben we op heel veel punten gelijkgesteld in onze wetgeving, bijvoorbeeld rond de huwelijkswetgeving. En eigenlijk is het heel logisch om die, ja, die tekortkoming uit 1983 nu een keertje goed te maken. De wet ligt al wat langer, die ligt al in uh, 2010, is hij al naar de Kamer gezonden. Uh, en uh, ja, de Partij van de Vlak Arbeid heeft voor onlangs. Meneer nou ja, goed, precies. Maar er waren andere partijen die zeiden van... nou, we zijn het nu opeens ook mee eens. Nou, dat is altijd leuk. Het is ook een ah, beetje en opportunistisch. en u even aan de verkiezingen natuurlijk. Ik denk dat... Ik ga naar de camera Gezonde uit, ik, denk dat heel, ik denk dat heel veel partijen nu zeggen... nou, voor de verkiezingen, voor de gay pride die eraan komt... gaan we nog eens even laten zien aan welke kant we staan. Zeg, en, en nu wordt dat... Uh, nou ja, stel dat dat doorgaat ook na 12 september... Hè, dat is natuurlijk een enorm traject, maar dan wordt het daarin ja. opgenomen. Kan je nu, als je als homoseksueel wordt gediscrimineerd, niet ook gewoon bij de rechter je gelijk halen? Ja hoor, er zijn gewoon heel veel wetten zoals de algemene wet gelijke behandeling en uh, nou, op allerlei andere punten kan en je is gewoon halen. En is het dan halen. vooral symbolisch? Nou, er zitten twee kanten aan. We hebben eens naar de internationale wetgeving gekeken, zowel rond seksualiteit maar ook rond handicap. En dan zie je dat er Overal in internationale wetten staat dat je niet mag discrimineren. Gek is dat dat wel in internationale wetgeving staat... maar niet in onze Nederlandse eigen wetgeving. Dus dat is al raar. Dat is symbolisch, zou je kunnen zeggen. Maar het is eigenlijk gek dat we dat als Nederland niet zelf hebben opgeschreven... in onze grondwet. Ten tweede zeggen sommige juristen wel van nou daar is wel een verschil als je wel of niet wordt genoemd, dus dan is het maar beter om het wel te benoemen. En daar zit inderdaad ook een deel een symbolische waarde aan. Namelijk hè, we hebben het heel vaak over de Nederlandse normen en waarden, over de uitgangspunten van Nederland, over de grondrechten. En is het eigenlijk gek dat heel vaak als mensen het over grondrechten hebben, dat mensen spreken over gelijke behandeling... en wordt ook heel vaak handicap en heteroseksualiteit wordt ook genoemd. Maar het staat er helemaal niet eens. En ik denk dat het op zichzelf ook een grote symbolische waarde heeft... om het er gewoon een keertje in op te nemen. Andere landen hebben het ook gedaan. Uh, waarom wij niet? Uw punten uh, zijn helder. We gaan er ook eens even over praten met onze tweede gast. Joost Niemuller, journalist en blogger. Goedenavond. Ja, goedenavond. Um, ja, wat is uw idee als ik die stelling aan u voorleg hè? van verbod op homodiscriminatie moet in de grondwet? Wat is uw gedachte daarover? Ja, wat een stuk belachelijke windowdressing slaat echt helemaal nergens op. Uh, als je kijkt wat er in de grondwet staat, er zijn uh, twee regeltjes. Regel 1, allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Regel 2, discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Nou, dus dat zou je heel simpel kunnen maken. Discriminatie is niet toegestaan. Dat kun je allemaal weghalen. Ja, dus u zegt. Heel simpel is het. Eigenlijk... En dus... uh, om wetten ingewikkelder te maken en lastiger te maken, want dan krijg je bijvoorbeeld seksuele geaardheid. Hè? Dat mag dan daar mag je niet discrimineren. Maar ja, mag je dan. Wel, seks hebben met dieren. Mag je wel seks hebben met kinderen? Nee, dat vinden we dus niet. Dus daar moet je dan weer een vorm voor gaan vinden. Ik bedoel, het, uh, nee, zodra dat is het niet je een wet lelijker maakt, moet je het niet doen. Daar komt het eigenlijk ja. op neer. Dus u zegt, meneer Van Damme, kom zo op u. Maar u zegt eigenlijk, het voegt niks toe. Sterker nog, het is, heeft uh, hooguit symbolische waarde. Maar in wezen verandert het niks aan hoe ja, wij met elkaar ook. Het hele begrip discriminatie. Kijk, ik bedoel, Vertuin, die zei dus thuis heel artikel 1 afschaffen. Daar ben ik niet helemaal voor. Maar die eerste regel, die voldoet. Allen die zich in Nederland bevinden, worden gelijke gevallen gelijk. Geval gelijk Behandeld, punt. En de rest is allemaal moeilijk door de rij, en het slaat helemaal nergens op. Meneer Van Naam. Ja, het ja, is een beetje een zure reactie. Dat zijn we van Joost Niemuller wel een beetje gewend. Nee, mag, even op de inhoud ingaan. Nee, even op de inhoud ingaan. Dat ga ik zeker ook doen. Kijk, het in, in zoverre, het is dus voor een deel ook symbolisch. Maar daar hebben we ook een grondwet voor. De grondwet is inderdaad, heeft inderdaad niet onmiddellijke rechtskracht. Gekracht, hè. Daar heb je onderliggende wet voor. Dus wat dat betreft is dat het hele idee van een grondwet. En eh, inderdaad, er is ook wel eens gesproken in het verleden. om gewoon al die opsommingen van, van, van seksen en van ras en van geloof en zo om dat te schrappen. Nou, heel veel partijen zijn daar tegen, want die zeggen het is juist goed om ook de grondwet... ook begrijpelijk te maken voor mensen. Dus dat mensen ook zien wat er staat, wat ermee wordt bedoeld. Wetten zijn soms heel erg ingewikkeld opgeschreven voor normale mensen. En nu staat er gewoon waar je niet op mag discrimineren. Dus op het moment dat je ervoor kiest om zo'n opsomming te hebben... en daar hebben we voor, voor gekozen in Nederland... dan is het logisch ook om hem aan te vullen. Maar inderdaad, wat Joost Nuumeloz zegt... je kan er ook voor kiezen om het helemaal te schrappen. Dat is, dat is op zichzelf ook een keuze. Nou, wij maken die keuze niet, maar die is heel legitiem. Dat kan je doen. Ja, Joost Niemand. En er was nog één punt over, wet over. seksuele Nee, oh, oh, oh, oh, oh, nou kan niemand onder nou, Joost niet mag, me. niet mag eerst even. Uh, uh. Hoe simpeler, hoe mooier. He, daar zou ik op ja. voor zijn. Dus zo, zo min mogelijk woorden, zoveel mogelijk zeggen. Dit zijn een aantal principes he, die worden neergelegd. Daar wordt vervolgens alweer het strafrecht aan opgehangen. Uh, ja. Maar in die principes, die moet je met zo min mogelijk woorden, moet je die... Uh, en uh, zodra je er meer woorden inzet die tot uh, uh, problemen leiden, ik noem maar wat, uh, de zaak tegen Wilders, die heeft, uh, eh, dat, daar zag men hier in aanleidingen van discriminatie wegens godsdienst, om een rechtszaak tegen Wilders te beginnen, dat leidt uiteindelijk allemaal tot niets, want iedereen begrijpt wel dat het onzin is. Dus haal die regels er gewoon uit om al die misverstanden weg te halen. Ja. Ik wil nog ja. even naar een ander punt doen, meneer Van der Ham, want uiteindelijk, uh, we schrijven iets op met z'n allen, maar de bedoeling is natuurlijk dat dat we dat in ons gedrag, zeg maar, vertalen. En gelooft ja. u dat een verandering van de grondwet... Eh, dat dat ook een verandering van gedrag betekent? Dat Nederlanders denken, oh nou is de grondwet veranderd. Nee, niet in zichzelf. Het is niet zo dat als je iets op papier schrijft... dat iedereen zich daar direct aan gaat houden. Maar mag ik u erop wijzen dat bijvoorbeeld... seksuele voorlichting hè, op, op scholen dat dat bijvoorbeeld in Amsterdam 70% van de scholen gewoon niet gebeurde. En waardoor dus ook ja, mensen niks over seksuele identiteit van meisjes... maar ook niet over hetero- of homoseksualiteit geleerd werd. Nou, dat moet je dus veranderen op een gegeven moment in een wet... zodat dat ook in de scholen gebeurt. Nou, bij zo'n grondwet kan je zeggen... Kijk, het is natuurlijk niet zo dat als je het in de grondwet opschrijft... dat dan iedereen zijn gedrag aanpast. Maar het is wel zo dat op het moment dat je het opschrijft... dat er een discussie over is, dat doen we nu ook al... dat er wordt aangegeven ook waarom er nog steeds achterstand is... niet alleen maar van homo's, maar ook van op het gehandicapte, maar ook mensen, vrouwen, ook allerlei zaken, waar nog steeds, ondanks dat in de wet staat, dat er nog steeds problemen zijn. Dus die discussie die rond zo'n grondwet ontstaat, die is in zichzelf al belangrijk. Nou, daarvoor zeg ik dus, dat heeft dus een kleine juridische waarde, maar ook een hele grote belangrijke symbolische waarde. En er is heel veel onderzoek gedaan naar de grondrechten in Nederland en over de kennis van de wet. En het grappige is dat artikel 1 van de grondwet het meest gekende uh, Grondwetsartikel uh, in Nederland is. En ik denk dat rond dat artikel we ook ervoor moeten zorgen dat het actueel blijft en ja. dat we er ook voor zorgen dat het ook onderdeel van het debat is en dat het ook begrijpelijk is. Ja, Joost Niemuller, uh, tot slot, uh, Boris van der Ham wees er al op, verkiezingen komen eraan. Natuurlijk de uh, Gay Pride in Amsterdam, de Canal Parade. Wat, wat denkt u na 12 september, is die meerderheid er nog? Eh, uh, nou ja, vast wel. Ik bedoel, kijk, uh, het is iets wat je zo makkelijk weggeeft, omdat het niks betekent. Dat er best wel een meerderheid kijkt. Uh, want als je zegt, ik ben, ik ben er tegen, dan zeggen mensen, oh, je bent zeker tegen homo's. Dus dat wil geen enkele partij opzit nee. laden. Dus die gaan nee, nee. je bent ook voor homorechten, begrijp je. Het zegt helemaal niks. Het is totaal zinloos. Dus, uh, ach, na nou, die verkiezingen, zullen ze het, het waarschijnlijk ook niet zo vinden. Die, dat, ik vind het allemaal <laughs> eigenlijk een beetje... Dat het, is het is niet het enige wat worden. moet gebeuren tegen discriminatie van gehandicapten, inderdaad, en ook homo's. Dat is Joost, uh, Joost Niemuller, Boris van der Ham, dank uh, dat jullie uh, mee wilden doen aan dat u mee wilde doen aan, aan de lijn. Ik kijk nog even naar onze website, daar is uh, gestemd. Er kan ook nog de hele avond via radio 1.nl. 63 procent is het ermee eens dat een verbod op homo discriminatie in de grondwet moet. Dank beiden en nog een fijne avond. Precies. Alsjeblieft. Beide dank. En Wij gaan in Londen hier verder richting de Olympische Spelen weer. Sebastian Timmermans, dat is dat? Zo'n heel baanprogramma. Um, uh, geef mij het overzicht even. Zijn we bij de Keijer in Vrouwen inmiddels weer? Bijna, bijna, bijna. Even wachten. Pam, ja, dat ja. was het hartracht. Ja, We zijn weer bij de Keijer in Vrouwen, Tom. De, de tweede ronde is begonnen met Willy Kaners meteen in de eerste heat. Top drie van de zes. ...gaat door naar de finale. Enna uh, Meers zit er weer bij, die wereldkampioenen van de laatste twee jaar... ...als tegenstander van Kanes. Ook Christina Vogel, de Duitse die gisteren met uh, haar landgenote Mirjam Welten... ...wereldkampioenen werd op uh, sprint onderdeel. Simona Kruppertskeiter, Lee, Monique Zulven. Dat zijn de tegenstanders van Willy Kanes. Top drie is dus door en uh, slaag je daar niet in... ...dan kom je later vandaag nog wel in actie in die troostfinale... ...voor die resterende plaatsen zeven dus tot en met twaalf... ...maar zit er geen medaille meer in. We hebben trouwens net ook gezien naar de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Die zit erop. En je hebt dus nipt winnen, winnen, ruim winnen, overmacht. En dan krijg je wat Groot-Brittannië net deed... bij die ploegenachtervolging bij de vrouwen. Ze winnen in een wereldrecord en ruim... 3,7 seconden voor op het tweede land hè, in drie kilometer tijd. Amerika wordt daar tweede, Australië derde, Canada vierde... Nederland wordt zesde. betekent dat uh, na die kwalificatie voor Nederland... er geen gouden of zilveren medaille meer in zit. Maar dat het uh, Nederlandse drietal Wild, Pieters en Van Dijk... morgen nog wel weer terugkeert in het toernooi... maar maximaal de bronzen medaille nog kan behalen. Zit er voor Willy Canis vandaag een medaille in op dat Keirin-toernooi? Een onderdeel dat haar drie jaar geleden in haar topjaar 2009... Goed lag. Daarna heeft ze veel problemen gehad. Willy Canes uitkampen met haar rug. Met ook wel de zelfvertrouwen. Nu moet ze via deze halve finale proberen om terug te keren. Ofwel om terug te keren. Om door te gaan naar de finale. Het rondebord staat op 4. Dat betekent dat de Dani motor. Dus dat tempo langzaam en zeker gaat opvoeren. Richting de 45 km per uur. De dame uit Hongkong. Wijdse Elise. Had er straks ook al bij Canes in de herkansing. Wontun die herkansing. Rijdt op kop. Daarachter de Duitse Vogel. Dan Willy Canes. Kijkt achterom. Lijkt dadelijk en naar Meers een beetje op te willen gaan vangen met Meers wellicht mee te gaan. Meers zit in vierde positie. En dan volgen Monique Zelven in vijfde positie. En Simona Kruppertskeijten in laatste positie. Het rondebord staat nu op drie. Betekent dat over een halve ronde de Danny Motor naar de kant gaat. En dat we dan dus gaan sprinten. Eerst dat tactische gedoe gaan krijgen. Wie gaat er mee in het wiel van wie? Kanes laat nu een gaatje vallen. Brommer is uit de baan, de Danny Motor. Kruppertskeijten komt naar voren vanuit het laatste wiel. Willy Kanes op de blauwe lijn halverwege de bocht. Gaat zij aanzetten, zet ze aan en komt ze naar voren. Canes nu aan de leiding. Lijkt vanaf de eerste positie, vanuit de eerste plaats. Lijkt zij die sprint aan te willen gaan. Kroebert komt nog een keer met Lee. En daar komt dan helemaal buitenom. En naar Meers. De tweevoudig wereldkampioen. Als ze de laatste ronde ingaat. gaat, top 3 gaat dus door. Oeh, Canes verliest wat snelheid. Ligt nu in derde positie. En dan komt Lee buitenom. Meers die versneld is weg. Sullivan is ook weg. Canes, kan ze nog terugkomen zit het er niet meer in? denk niet dat het erin zit. Nee hoor, het zit er niet in. De top 3 is weg. Meers gaat door, Sullivan gaat door. En als laatste gaat Lee door uit Hongkong. Willy Canes gaat niet naar de finale. Geen medaille op het Keirin-toernooi bij de vrouwen voor de Nederlandse. En hij gaat erin. En wat een Olympisch toernooi heeft die jongen. Volgt de Olympische.